over de onvoltooid verleden tijd met Paul van der Gaag en Jos Palm. Welkom bij Tweede Uur van OVT. Straks, zo rond tien voor half twaalf, het derde deel van onze vierdelige serie De Onderduik. Over de belevenissen van Joodse Nederlanders die tussen 1942 en 1945 aan deportatie door de Duitsers probeerden te ontkomen. Maar nu eerst een wat vrolijker onderwerp. Ja, ja, want we gaan het hebben over muziek en om precies te zijn over elektronische muziek. Over de geschiedenis daarvan is een boek verschenen onder de titel Onderstromen. Jawel, wat in de neem. De auteur Jacqueline Oskamp is aangeschoven. Welkom. Laten we maar even meteen gaan luisteren naar eh, wat dat is, elektronische muziek. Ja. Goed, uh, uh, Jacqueline. Uh, ik, ik, uh, is dit nou. Want dit is natuurlijk waar iedereen aan denkt bij dit soort muziek. Hè? Een hoop gedoe. En godzijdank, het is weer voorbij. Uh, is dit typerend? Uh, nou ja, het is één vorm van elektronische muziek. Je hebt natuurlijk een heel breed spectrum. Denk alleen maar ook al aan de ambient van tegenwoordig. Uh, in die tijd. Hè? De... Ambient music? Ja, uh, yeah, sorry. Uh, heel sfeerachtige, zoetige. Uh, klankgolven waar je, je lekker in kunt onderdompelen. Wat, wat je gebruikt als je wordt gemasseerd bij, bij, bij, uh, in een kringen en dat soort Zoiets. dingen, God, ook. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. De in die rol, beginjaren... De doorheen, of... Ja, <laughs> daar heb je puntje, puntje. Ja. In die beginjaren, waar we het nu uh, voornamelijk over gaan hebben, denk ik... had je bijvoorbeeld ook de muziek concreet. Uh, dat is wat wij tegenwoordig ja. zempels noemen. Dus dat er geluiden uit het dagelijks leven werden gezempeld... En achter elkaar werden geplaatst in een soort collage. Mm -hmm. uh, om één voorbeeldje te noemen van een componist die je daar helemaal niet mee associeert is, Simon uh, Simeon Ten Holt. He, die kennen wij van uh, minimalachtige muziek, ja. uh, Canto Ostinato. Die heeft zich ook uh, een tijdje met elektronische muziek bezig gehouden. En heeft toen een soort elektronisch portret van een vrouw gemaakt. Dat heet I'm Sylvia. En hij heeft die stem dus op allerlei manieren uh, verknipt. Ja. En daar een soort psychologisch portret van gemaakt. En is dat nog verklipt in de tijd dat het met bandjes ging? Want ik denk ja, dat... bij elektronische muziek dan denk je aan, uh, nou, dat zal wel allemaal op de computer gedaan worden. Maar ja. volgens jouw boek uh, is dat al in de 19e eeuw begonnen? Ja, niet dat ze met die, die bandrecorder is natuurlijk van later. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Maar de eerste experimenten van elektronisch geluid voortbrengen. Die, die dateren inderdaad vanuit de 19e eeuw. Uiteraard niet in Nederland. Mm -hmm. hè? Dan, uh, jij doelt waarschijnlijk op Amerika. De dynamofoon. Mm -hmm. Ja, dat waren reusachtige apparaten... die dan een heel klein geluidje voortbrachten uiteraard. En daar is dus wel decennia overheen gegaan... voordat het een beetje uh, ja, te hanteren werd. En zo na de oorlog uh, ontstaat de elektronische muziek... zoals we ons die nu ook voorstellen. Die historische variant, de bandrecorder en zo'n stuk geluidband, wat dan letterlijk geknipt werd. In stukjes en weer... geknipt en weer aan elkaar gepakt? Ja ja, ja, ja, ja. Ik heb ook wel verhalen gehoord, helaas geen foto's van gezien. Dat sommige componisten een waslijn door hun studio spanden... met knijpers die stukjes uh, vastknepen om uh, overzicht te houden... van welk geluid waar hing. Want het was natuurlijk enorme administratie als je eenmaal alles gaat knippen... En geluidje voor een geluidje achter elkaar gaat plakken. Ja, ja, zie je dan maar eens wegwijs uit ja. te worden. Maar goed, dat, dat was dus allemaal geknutsel, geknipt en geplakt. Kon, kon je daar nou ook naar kijken? Waren er concerten van elektronische muziek? Nou ja, dat is natuurlijk het problematische van, uh, van elektronische muziek. Die componisten zaten door die, uh, de werkmethode die ik net beschrijf. Dat moest natuurlijk allemaal in de studio gebeuren. Dat knip en plakken kan je niet op het podium gaan doen. Nee. Daar waren ze vaak weken en soms wel maanden mee bezig. Dus uiteindelijk kwamen ze met een kant-en-klare geluidsband naar buiten. Ja, en die ga je dan tijdens een concert draaien. En dat ziet er natuurlijk ontzettend saai uit. Dus de werktitel van mijn boek is ook lang geweest... Twee speakers en een bloemstuk... Want zo speelden die concerten maar, zich help af. me even, Moeten we ons echt voorstellen dat bij wijze van spreken in de kleine of misschien wel in de grote zaal van, het, laten we maar eens iets noemen, het concertgebouw, mm -hmm. daar een uh, geluidsapparatuur staat en daar zitten 600 mensen te luisteren. En die applaudisseren daarna heel beschaafd? Is dat gebeurd? Ik, moeten we ons zoiets voorstellen? Nou, voor, is niet, dat in, echt gebeurd? niet in het concertgebouw, maar wel in andere concertzalen. Ja, nou ja, die, die bandrecorder staat dan ergens achter opgesteld. Maar er stonden inderdaad uh, op dat podium twee speakers. En dan om toch maar iets van beeld te creëren, werd daar een bloemstuk neergezet met een spotje erop. That's it. En ja, goed, dat heeft dat natuurlijk. Ja, ik moet er meteen bij zeggen: alle componisten die zich met die elektronische muziek bezighielden, ervoeren dat natuurlijk ook als een probleem. Mm -hmm. Dus mijn boek, een van de rode draden, is ook van wat voor oplossingen zijn hiervoor bedacht. Want ja, dat. Z zijn er oplossingen voor bedacht? Zeker. Ballet bijvoorbeeld? Of? Ja, ja, ja, maar ook anders. Een van de pioniers die ik beschrijf, Tom Brunel. Die heeft heel snel al besloten om de muzikus weer terug te halen. Dus die is allemaal stukken gaan schrijven voor gewoon een instrument. Voor een viool of een fluit of wat dan ook. Ja, maar dan is het toch plus geen elektronische muziek meer? Of? Ja, plus tape. Oké. Okay. Dus die muziek is een combinatie. Ja, combinatie. Oh, ja. Maar dan had het publiek in ieder geval weer iets levens op het podium. Er He, gebeurde wel wat, die spanning van het live muziceren. Ja, en na, nou begrijp ik ook uit je boek... dat Nederland op een gegeven moment best prominent aanwezig is... in die elektronische muziek. Want het begint dan in Amerika. Maar ja. hoe, hoe komt dat dat in Nederland zo prominent is? Nederland was wel wat later dan de on, onze omringende landen. Dus bij ons begon dat pas eind jaren 50. Maar wat op een gegeven moment aantrekkingskracht had... Uh, op buitenlandse componisten was dat het eh, klimaat wel redelijk liberaal was. En eh, heel anders dan in Duitsland en Frankrijk. Daar waren grote instituten met iemand met eh, veel autoriteit aan het hoofd. In Frankrijk was dat Pierre Boulez en in Duitsland karl Stockhausen. Die zetten heel erg de toon, letterlijk. In Nederland was het allemaal veel meer gefragmenteerd om dat heel kort aan te duiden, je kan het eigenlijk als een soort verzuiling uh, beschouwen. Waar waren allemaal kleine richtingjes. Iedereen deed net iets anders. Yeah. He, van de buitenkant zou je zeggen: ja, jullie zijn toch allemaal protestant-christelijk. Nee, wij doen dat het zo. Dat denken jullie en, maar. Ja. Jullie ja, ja. Het ja. Goed. Laten we toch nog even, want we hebben tenslotte over muziek. We hebben nog een fragment klaarstaan. Uh, jij gaat ons dadelijk uitleggen wat we hebben gehoord, ja. maar we gaan eerst even luisteren. <truimert> nu naar een Nederlandse componist. Ja, dit is uh, Dick Rijmakers. Uh, Dick Rijnmakers is op zich een hele uh, extreme, radicale componist... die een heel sterk conceptuele inslag had. Dus iemand die meer met zijn ideeën bezig was... dan uh, mooie muziek maken. Ik vond het wel nou, leuker dan het eerste ding. Hoor. Dit kun je in ieder geval meenemen als je ja. zou willen. Ja, en het lijkt ook verder. weer ja. heel modern, he, ja. eigenlijk. Maar nou, aan welke is, tijd is het dan? Nou, dan? Ja, dit is heel vroeg. Dit is eind jaren 50. Huh? Uh, hij werkte toen uh, bij Philips in het natuurkundig laboratorium, het Natlab. Dat heeft een paar jaar bestaan. En dat was omdat er bij uh, Philips uh, iemand was die er van muziek hield, in ingenieur Vermeulen. Die heeft een soort muzikale groep om zich heen verzameld. En in die jaren wilde Philips blijkbaar ook zijn moderne kant laten zien. Dus ze waren bezig met hun imago. En ze hebben dus aan een paar componisten gevraagd: van kunnen jullie nu ook iets moderns, iets populairs maken met die elektronische klanken? Nou, Dick Rijmakers die heeft toen uh, dit gemaakt onder een uh, pseudoniem: Kit Baltan. Dat is een omdraaiing: Dick, Kit Baltan Natlab. Ja. En. Uh, <laughs> ja, ja, leuk, er is een singeltje van gemaakt? Ja, ja, ja. ja. En, en, en omdat het dat verkocht... was. Een, nou ja, en dit ja. was een relatiegeschenk van Philips. Dus dat is de hele wereld over gegaan. Ja. Het grappige is dat Rijmakers daardoor ook hele uh, belangrijke opdrachten heeft gekregen. Onder andere van Stanley Kubrick. Die heeft hij afgewezen. Het was van Stanley Kubrick, de grote filmer, heeft hij de opdracht afgewezen? Ja, hij kreeg een, uh, de uitnodiging om een uh, soundtrack te maken bij uh, Space Odyssey. En dat, dat heeft hij afgeslagen omdat hij... Ja, zijn, hij, dat was te veel voor hem. Dat was te groot over de grens. Ja, dus dat heeft hij hooghartig ja, afgeslagen. Heeft hij daar ja. later spijt van gehad voor zover Nee, dat is uh, een, een soort Zander sterk verhaal filmen. geworden... Oh. waar hij met veel smaak over vertelde. Ja, ja. Ja. Maar goed, misschien toch met een beetje pijn in zijn ziel... als hij dat op verjaardag en partij is had te vertellen. Ja, misschien, misschien. Maar wel uh, dankzij dit uh, gek uh, mopje, want dat is het. Aan de andere kant, uh, deze muziek is een paar jaar geleden opnieuw uitgebracht uh, door een uh, plaatslabel Basta. En nu is het echt een soort cultobject geworden, die box waar dat in zit. Voor jonge muzici die natuurlijk allemaal met die beats tegen, tegenwoordig bezig zijn. En dat appelleert toch wel weer aan dat oude he, analoge geluid. Je hoort een beetje dat doffe en rafelige, wat natuurlijk met de digitale techniek helemaal verdwenen is en wat nu in een soort revival terecht is gekomen. Dus dit is op dit moment weer helemaal... Uh... Wat we net hoorden. Ja. Zullen we nog iets gaan luisteren? We hebben geloof ik nog een derde fragment klaarstaan... en, en dan, dan vertel jij gewoon weer het verhaal erbij als we dat hebben gehoord. we nog luisteraars over hebben? Nou, <laughs> ja, ze, ja, dit is uh, weer wat moderner. Dit is niet eind jaren 50, neem ik aan. Maar... Dit is jaren 70. Jaren 70. Ja, ja, ja, ja. Uh, dit is muziek gemaakt door Michel Wijsvies. Uh, hij was iemand die wel heel erg eraan hecht... om op het podium uh, die elektronische muziek te maken. Nou ja, dat is uh, uit eigen noodzaak dus wat later in de tijd... omdat die apparatuur daarvoor wat geavanceerder moest zijn. Ja, ja, volgens mij heb ik hem wel eens gezien. Eind jaren. Was dat een man die ook met kraakdozen en dat soort dingen werkte? Ja, dat werken? is hem. Waar dit, dit was ook de kraaksynthesizer. Ah, kraakdozen? Ja. Kraakdoos. Ja, laat, laat het aan de deskundige ja, over. <laughs> ja. ja, een kraakdoos dat was een heel eenvoudig uh, apparaatje. Een soort sigarenkistje met daarop een paar uh, metalen tastvlakjes. En door die aan te raken maakte je met je vinger, met je huid, het elektronisch circuit rond. Maar dat was natuurlijk een heel bibberige verbinding... afhankelijk van de warmte van je vinger en de vochtigheid. Dus daar gingen het allemaal raken. Ja. Ja, er was ja. inderdaad geen pijl op te trekken. Ja. En, nou, en dat, was heel, hè, de, dat was bij een bepaald publiek, ook een beetje in de jazz-achtige ja. scene... was dat heel erg populair. Ja, Michel die wortelde kijken. in de impro-scene van Willem Breuker en Mengelberg. Hij was wel een stuk jonger, maar daar uh, had hij zijn roots. En op een gegeven moment heeft hij uh, contact gemaakt met Monique Toebos de performance-kunstenaar. Jarenlang hebben ze opgetreden als duo Michel en Monique. En daar hebben ze allerlei muziektheaterproducties meegemaakt... die echt jaren zeventig waren. Dus heel provocerend. Het publiek kon alles overkomen... Ik heb nog een recensie gelezen van Martin Schouten dat Michel Weissvies met een soort tuinslang in zijn keel zat uh, te zingen. Hè. Hij maakte muziek door die tuinslang. Dan krijg je natuurlijk ook dit soort rare geluidjes. Vlak voor de eerste rij, bijna zat hij te kotsen, want hij duwde die slang gewoon in zijn uh, keel gehad. En die mensen op de eerste rij die zaten met schrik en beven... van dat krijgen we zo meteen over ons heen. Dus dat was de sfeer. Heerlijke tijd, in die... toch? In de ja, jaren zeventig. Ja. Ja. Ja. Ah, ja. <laughs> en, en, heel heel korte afsluiting. Is de, de, de, de techno beat Van u reken je dat ook tot de elektronische muziek? Of... Ja, natuurlijk, het wordt af? allemaal met elektronische middelen gemaakt. Maar het is enorm uitgewaaierd sinds die eind jaren Oké, okay. Jacqueline Oskamp, hartelijk dank voor je komst naar de studio. Het boek heet Onder Stroom en het is uitgegeven bij uitgeverij. Ambo Antos. En voor meer informatie hierover en over andere zaken die in OVT aan de orde kwamen, verwijs ik naar onze website www.geschiedenis24.nl slash OVT. Op die site trouwens ook informatie over het tv-programma Andere Tijden dat vanavond met een special komt over de jaren 10. Allemaal Prachtige beelden over de introductie van elektriciteit, auto's, vliegmachines en dergelijke die toen nog heel bijzonder waren. Vanavond om 9 uur op Nederland 2. En om te horen wat er op geschiedenis 24 deze week nog meer te beleven is, gaan we nu over naar Marnix Koolhaas. Marnix, goedemorgen. Ja. Al goedemorgen, inderdaad, je zei het al, die special over de jaren tien. Op de website kun je heel veel materiaal wat in die documentaire gebruikt is... in zijn geheel terugkijken. Dus uh, urenlang kijkplezier van het allereerste bewegende beeld van Nederland. Verder op de website kijken we even vooruit naar de wedstrijd Ajax Twente van vanmiddag. We hebben hele mooie beelden uit 1981, toen Ajax ook tegen Twente stoel, speelde. Onder Leo Beenhakker was dat toen. Ze stonden met 3-1 achter en wie kwam er toen van de tribune naar beneden lopen om naast Beenhakker in het uh, trainershokje te gaan zitten. Jawel, Johan Cruijff himself, hij was toevallig aanwezig in het stadion... gaf Beenhakker wat tips en uiteindelijk won, Twente toch nog met, of won Ajax toch nog met 5-3. Wie weet komt uh, JC zelf vanmiddag wel weer naar beneden... om wat tips aan uh, Frank de Boer te geven. Tot slot op de website ook nog een hele mooie film die in, een hele gruwelijke film eigenlijk die in 1940 is gemaakt vanwege uh, de verwoesting van Rotterdam in mei 1940. Gemaakt door de Nederlandse cineast Jan Koelinga, die uh, na de inval van de Duitsers in Duitse dienst was gekomen. Hij mocht als eerste, onder begeleiding van de Duitsers, het verwoeste Rotterdam filmen. Deed dat in een film die toen nooit vertoond is, die eigenlijk nooit door iemand gezien is, die nu weer is opgedoken en die een, ja, toch wel zeer aangrijpend beeld geeft... van hoe Rotterdam erbij lag in mei 1940. Dat is te zien op Geschiedenis 24. Oké, okay, maar niks bedankt. Wij gaan nu door met het spoor terug... met alweer het derde deel van de vierdelige serie... De onderduik van Michal Citroen... over Joden in Nederland tussen 1942 en 1945. De nog levende ooggetuigen van toen zijn inmiddels oud... maar ze waren nog jong toen ze verscholen moesten zien te overleven... meestal zonder hun ouders. Onderduiken betekende voor een Jood, dus ook voor een Joods kind... een illegaal en volkomen afhankelijk bestaan. Met het risico van de dood in geval van ontdekking. In de afgelopen twee afleveringen werd duidelijk hoe moeilijk het was... om onder te duiken zonder georganiseerde hulp. Er moesten vaak onmogelijke keuzes worden gemaakt. Als er bijvoorbeeld geen adres was te vinden voor het hele gezin... moesten dan alleen de kinderen onderduiken. In deel drie gaat het vooral over die kinderen... en de georganiseerde hulp die voor hun opgang kwam na de eerste rassia's in 1942. Je kan niks uitrichten als je buurman wordt weggehaald. Dat gaat niet. Je kan pas iets uitrichten als je van tevoren gaat weten... dat de buurman weggehaald wordt. Op het moment dat, die, dat, dat ze voor, bij hem voor de deur staan... en je weet nergens van en ze nemen hem mee, dan kan je dus niks meer doen. De Groningse historicus Bertjan Vlim promoveert in 1995 op zijn studie... omdat hun hart sprak... over de geschiedenis van de georganiseerde hulp aan Joodse kinderen... tussen 1942 en 1945. Men heeft tien maanden de tijd nodig gehad, gemiddeld... om een organisatie op te bouwen. Om uit het niets een illegale organisatie op te bouwen. Je moet je voorstellen wat je daarvoor moet doen. Je, hoe, hoe ga je uh, nieuwe leden werven? Je wil kinderen helpen. Prima. Hoe ga je dat aanpakken? Dat moet georganiseerd worden. Daar is in doorsnee tien maanden uh, tijd voor geweest. In die tien maanden is bijna 60% van de Joden uh, afgevoerd. Ik ben een groot aantal adressen afgeweest. Ik herinner me dat ik een, een, enkele uren ondergedoken was bij de vrouw van mijn geschiedenisleraar... die bekend was als een uh, antifascist en wie zonen in de illegaliteit zaten. En die hadden mij dus ondergebracht bij hun moeder. Vanaf het moment dat ik binnenkwam begon ze zo hevig te trillen... van de zenuwen, van mijn gevaarlijke aanwezigheid... dat ik nog diezelfde avond weg moest... Onderduiken betekende volgens Bloemen Evers dat leven of dood door de meest futiele dingen werd bepaald. De controle over het eigen bestaan was volledig kwijt. En volledige afhankelijkheid van anderen vroeg om aanpassing. Ook Johan Sanders was zich hiervan bewust. Wij wisten als je in handen van de Duitsers komt. dat het einde van je verhaal is. Het is van een jongetje van 11 al moeilijk voor te stellen dat hij zich bewust, zo bewust is van uh, de veiligheidsrisico's, maar van uw zusjes waren nog veel jonger. Ja, maar uh, ze wisten in ieder geval wel dat ze dus van Joodse afkomst waren, maar ze waren bij een christelijke familie en ze gingen trouw zondag mee naar de kerk. En er kwam nog wat bij, zowel mijn zusjes als ik gingen door de week gewoon naar school, naar een christelijke school. Maar u had geen contact meer met uw zusjes? Nee, nee, officieel niet. Officieel niet, maar ik zag ze praktisch iedere dag op school. Dus mijn ogen glommen. Even hun waarschijnlijk ook. Maar we mochten niet met elkaar communiceren. Het is wel gebeurd dat ik op... op, op zaterdagmiddag gingen we nog eens een beetje wandelen in in Dat in, in was toen nog een dorp, nu is het meer een stad. En dat we voor de etalage stonden. En als je voor etalage zat te kijken, dan spiegelt het, hè zodat je elkaar echt wel aan kon kijken zonder elkaar aan te kijken. En dan kun je twee woorden misbedoelen. Gaat dat? Goed. Nou, tot ziens. Daar. Die, maar meer ook niet. Historicus Bertjan Flim deed uitgebreid onderzoek naar de vier verzetsgroepen die Joodse kinderen redden uit de handen van de Duitsers. Zijn vader behoorde tot een van die groepen. Het waren vrijwel allemaal jonge mensen. Studenten van een jaar of twintig die in actie kwamen in de zomer van 1942... toen de razzia's begonnen. Het Witters kindercomité, dat is eigenlijk de eerste. Die begonnen is doordat één student drie Joodse kinderen heeft gered uit een razzia. Op de een of andere manier, hoe dat precies gegaan is, dat is een beetje onduidelijk. Wat we wel weten is dat daarmee naar Utrecht is gegaan. en dat van daaruit uh, ze uh, aan de bel getrokken heeft. en er een hele organisatie is opgebouwd. Uh, die uh, Utrechtse studenten wilden graag een aanvoer van Joodse kinderen veiligstellen. En daarbij kwam uh, Meerburg en Van Zijtveld uh, om de hoek kijken. Piet Meerburg. Piet Meerburg en Wouter van Zijtveld. die uh, de, de aanvoerkant hebben geregeld in eerste instantie in, in Amsterdam. Amsterdam. En daarvoor hadden ze de mazzel. Dat ze uh, in contact kwamen met een uh, arts, genaamd Fidel Dij Dop. En dat was een kinderarts. Hè? En die had dus, weet ik hoeveel van die Joodse kinderen in zijn praktijk. Dat was een man met autoriteit in de Joodse wijk. En deze man heeft uh, uh, dag in dag uit, uur in uur uit. Uh, bij de Joodse gezinnen aangedrongen: van... laat je kinderen onderduiken. Er is een organisatie nu die dat uh, regelen kan, voor jou kunnen ze niks doen... maar voor je kinderen wel. De, de, de insteek was bij die Amsterdamse, Utrechtse studenten... was meteen de gedachte, de kinderen kan wel, de ouderen niet. Ja. Um, ouderen deden namelijk niet wat er gezegd werd. Kinderen wel. Als je twintig bent, is het erg moeilijk... om autoriteit te zijn over iemand die ouder is dan jij. Maar kinderen, die deden, die, die, dat wou nog wel. Dat transport van die kinderen... Van Amsterdam naar Utrecht of uh, waar dan ook maar. Dat werd voor, door, door jonge meiden gedaan, van uh, 18, 19 jaar. Die hadden echt, zaten er niet op te wachten dat uh, uh, mensen uh, uh, zouden besluiten... om even wat anders te gaan doen. Uh, de NV-groep is dus wel begonnen met een familie. En daar hebben ze gelijk ook ontzettend veel last van gehad. Want die vader Brown die had op een gegeven moment had die genoeg van onderduiken. En die uh, sprong vrolijk op de trein terug naar Amsterdam. Ja, dat bracht dus meteen de hele organisatie in gevaar. Dus bij de NV-groep is het zelfs een heel helder besluit geweest... van nou ja, wij kunnen dat dus niet aan, ouderen. Dan moeten we ons dus richten op kinderen. Fred Rodenburg is een van de kinderen... die bij de verzetsgroep terechtkomt in Limburg... waarin Tienraai, kraamverzorgster Hanne van der Voort... en student Nico Dome een netwerk van gezinnen organiseren om de Joodse kinderen op te nemen. Fred is de afgelopen jaren bezig geweest... met het schrijven van een boek over de kinderen en hun redders. Hij kent ze allemaal en hun geschiedenissen. Ik heb uh, uh, geen uh, herinnering aan mijn ouders. Uh, gelukkig wel wat foto's. Zodat ik toch wel weet, weet hoe ze eruit zagen. Wat ook niet ieder kind heeft... Uh, maar hoe ik zelf uh, daar in Limburg terechtgekomen ben, uh, heb ik helemaal geen herinnering aan. Ik was zes jaar, uh, eind zes jaar, toen ik in Limburg kwam. Uh, ik schrijf mijn eigen verhaal dan ook. En uh, dat begint, de eerste regel is uh, eigenlijk, uh, toen was ik in Broekhuizenvorst. Want dat is de naam van het dorp in Noord-Limburg waar ik uh, terechtkwam. Ik weet hoe de kinderen in zijn algemeenheid daar naartoe gaan, maar, gingen, maar niet, uh, uh, niet van mij persoonlijk. Uh, dat weet ik niet, daar heb ik ook geen herinnering aan. Maar normaal van... gingen ze dus met de trein, uh, vaak vanuit Amsterdam, uh, naar Noord-Limburg, naar het station uh, uh, Venraai Oostrum. En uh, daar werden ze opgehaald uh, door Hanne van der Voort of Nico Domen. En dan uh, vaak achter op de fiets uh, dan naar tien rij gebracht. Toen kwam ik in een georganiseerde situatie. En, toen kon, en de donkere kinderen gingen naar Limburg en de lichtere kinderen gingen naar Friesland. Om niet zo op te vallen. John Blom komt na een aantal onderduikadressen in Utrecht en Amsterdam ook in handen van de illegale kindergroepen. De, met donkere uiterlijk stak ik in Limburg niet zo af tegen de rest van de bevolking. Dat was het idee. En uh, er was, een, uh, was wel een, een code, maar die hebben ze voor mij niet gebruikt: dat je kon zeggen dat je een kind was uit Rotterdam, wat gebombardeerd Rotterdam, en dat je weeskind was. En het eerste stuk van de reis kwam Appi naast me zitten, ook een kindje, was het, een jongetje, misschien net mijn leeftijd, iets jonger. Die ook verplaatst moest worden, maar niet helemaal naar Maastricht, die ging er eerder uit. En wij zaten met z'n tweeën zo op één plaats, want we waren tenger. En er zat een man tegen ons, dat. zat, je saai toen in de Nederlanden te lezen. En Appie, die kon zijn mond niet houden, dus, en die was nog nooit buiten Amsterdam geweest. En iedere keer zei hij: oi, een koe. Oi, een koe. En ik tegen Appie van. Ik kon niet te veel zeggen. En op een gegeven moment laat die man. Laat een krantje zakken. Ik kijk toch zo eens aan. Ik denk, oh god, en dan gaat het krantje weer omhoog. En af hier maar door met een koe. Nou, ik was zo blij dat hij eruit ging. Ik vond het zo link wat hij deed. Maar hij snapte het ook niet. John Blom is in opdracht van zijn vader ontsnapt uit de Hollandse Schouwburg. En is afhankelijk van familie. Totdat hij in contact komt met de illegaliteit die hem naar Limburg brengt. Andere ouders worden direct door de Amsterdamse kinderarts de dop in contact gebracht met de illegale studentengroepen. Hun kinderen worden door de studenten opgehaald... en met grote risico's weggebracht naar onderduikadressen. Uh, iemand als, als Wouter van Zuidveld, en ook die Fouten van de Utrechtse die, uh, die kon zich herinneren uh, dat ze ze wel geïrriteerd waren... Dat die, dat die Joodse ouders er zo lang over deden om dat kind te mee te nemen. Dat is toch allemaal voorgekookt door Fidel op. Dan moeten ze niet zeuren. Ze zouden het kind gewoon halen en dan nog gaan die ouders daar lang over doen. En zij wilden dat dat kind met jasje en tasje klaar stond. Want dat was zakelijk gezien en, en tijdsbesparend gezien natuurlijk beter. En dat is ook wat ze na de oorlog niet snapten. Dat ze zo cool zijn gebleven toen dat moest. De reflectie... kwam later. Op dat moment hebben ze daar geen tijd voor. Pas later, zeker nadat ze zelf kinderen hebben gekregen... gaan ze daar denken van... we hebben in z'n hemelsnaam allemaal... gedaan toen. Hoe heb ik... Hè? Ze kijken in feite naar die persoon... die ze toen waren als, als een soort alien. Ze, ze kunnen zich nauwelijks meer voorstellen... dat ze op een dergelijke manier... hebben gefunctioneerd. En dan nog de andere partij. Je bent ouder en je moet je dus je kind met een wildvreemde meegeven. Ja, dat is ook onvoorstelbaar. Dat is ook onvoorstelbaar. Dat, uh, dat is een ramp. Er spreek enorm uit onder wat voor een nood die ouders. wat voor een hoe, hoe enorme nood die ouders moeten hebben gevoeld. Uh, voordat je je kind afgeeft, moet er wel het nodige gebeuren. Dan moet je echt de wanhoop nabij zijn. Eh. Uh, en dat waren sneeuwkokken. Dat waren sneeuwkokken. Toch zijn er nog steeds in 43. zijn er nog steeds mensen die niet onderduiken. Ja. En, en ik denk dat, dat, dat een groot deel daarvan wel wou. Maar onderduiken in Amsterdam met 3000 man politie is niet echt een optie. Uh, en, en waar moet je dan heen? Ik, ik heb heel vaak nagedacht gewoon de gedachten laten gaan over dat restant... Wat, wat wel gemotiveerd was om onder te duiken... en waarvoor wel adressen aanwezig waren. Maar waar, waar, waarbij het vervoer dus een ontzettend probleem was. Na mislukte onderduikpoging... worden de ouders en het zusje van Ab Kronenburg opgepakt en gedeporteerd... Hij ontkomt door opname in het ziekenhuis met Roodvonk. Daar weet de Amsterdamse studentengroep hem weg te krijgen. Hij komt terecht bij de groep van Hanna van der Voort in Limburg. Wat er eigenlijk toen gebeurde, wist ik eigenlijk niet. Maar op een gegeven moment gingen wij de trein in. Ik werd dus opgehaald. Ik denk, nou, ik zie wel wat er gebeurt. Nou, toen gingen wij naar Limburg. Nou, toen kwam ik bij boeren terecht, in Meerlo. Toen was ik ineens boerenknecht. Dat heb ik zo gelaten. En ik wist precies wat er gebeurde. En ik wist ook dat je je mond moest houden. Dat je dus niet te veel kon praten. Juist niet waar vreemde mensen bij waren. Want je kon in feite niemand vertrouwen. Dus ik heb me eigenlijk gedaan dat ik knecht was van de boer. Want daar zijn ook wat mensen opgehaald. Bij razia's. Er waren iets van 120, 130 in die omgeving ondergetoken. Er zijn er tien van weggehaald. Die zijn ook verraaien en uh, af door de mand gevallen. Het Rotterdamse gezin van Nico van Rees duikt in eerste instantie niet onder... maar kan met behulp van het verzet ontkomen aan deportatie... en naar België ontsnappen. In Brussel krijgen ze aanwijzingen hoe naar Zwitserland te vluchten... En wij zijn naar Zwitserland gegaan, via Frankrijk. Diverse passeurs, zoals de mensen heten, getroffen. En de laatste passeur, die zou ons brengen van de Franse grens naar Zwitserland. Naar het plaatsje D'Enfant in Zwitserland. En... Uh... Het laatste wat hij zei, nou moet u recht doorlopen en dan moet u linksaf gaan. En dan bent u in Zwitserland en in het Frans. Dat was niet zo goed bij mijn ouders, die taal. En uh, in plaats dat hij linksaf ging, mijn vader ging die rechtsaf. En we kwamen dus terecht in een weiland waar uh, geoogst werd. Dat was inmiddels uh, augustus en daar waren boeren bezig en we hebben ons gevraagd... aan die mensen, wat moeten wij, waar zijn wij? En die vertelden ons, meneer, als u linksaf was gegaan... dan stonden de Duitsers op u te wachten. Het is goed dat u rechtsaf bent gegaan. Die hebben ons onder een korenschoof gestopt... en gezegd, wacht maar, blijf hier maar zitten tot vanavond, we komen je halen. Die zijn s'avonds gekomen... en die hebben ons een, een bergachtig gebied gebracht... In de buurt en zei: Kijk, daar beneden brandt het licht. Dat is Zwitserland. En de volgende ochtend, om een uur of vijf, zijn we naar beneden gegaan. Heel voorzichtig, heel voorzichtig. En dat is gelukt. We zijn, we zijn echt beneden gekomen met z'n vieren. We zijn in Zwitserland gekomen en we zijn de weg overgelopen. En toen we een paar honderd meter gelopen hadden, werden we aangehouden door een douanier, een Zwitserse douanier. En die zei: Gaat u even mee? Even alle gegevens noteren, dan krijg je het bekende verhaal van alles genoteerd en wie u bent, bla bla bla. En nou gaat u eruit. De Duitsers stonden over, de, dit was de grenspaal en de, hier de Duitsers hebben wij hier. Uh, u moet eruit. Dat was net toen uh, Hitler op het hoogtepunt was in Rusland bij uh, Stalingraad of Leningraad. Want veertien dagen later was het over. Dan mocht je er wel in. We zijn eruit gezet. Ze, ze zouden ons in omzet Frankrijk brengen. Dat hebben ze ook niet gedaan. Ze hebben ons... Hier, hier gaat u naar beneden. En aan de andere kant gaat u naar boven. Dat moet je proberen in een ravijn. Als je, geen, als je bergen niet gewend bent. Je hebt nog nooit een berg gezien. Dat is niet gelukt. We hebben de hele dag daar rondgeschouwd in dat ravijn. Uh, vreselijke dorst. Ik herinner me dat we tandpasta aten... om wat vocht naar binnen te krijgen, om je mond een beetje fris te houden en zo. En toen zei mijn broer, nou gaan we dezelfde... waar we naar beneden zijn gekomen, gaan we weer naar boven. Het was inmiddels avond geworden. Toen zijn we naar boven gegaan... Daar, waar we eruit waren gekomen. Ze hadden ons gewaarschuwd... als je naar boven komt en we pakken je, daar staan de Duitsers. We zijn eruit gekomen, we zijn naar een boerderij gegaan... En die boer zei, ik zal u wel helpen. En die heeft ons een weg gewezen naar Frankrijk. Heeft ons daar ook naartoe gebracht, een Zwitser. Daar hebben we een bus genomen, een trein genomen. En uh, toen zijn we dus teruggekomen in België. Het gezin van Nico van Rees kan de rest van de oorlog in België onderduiken. De ouders van Judith Schorlsheim vinden een onderduikadres voor haar in Arnhem bij Vrienden. Een jaar lang kan ze daar blijven, totdat het huis wordt gevorderd door de Duitsers en ze weg moet. Dat waren relaties van mijn ouders, van mijn vader vooral. En daar in dat gezin werd ik opgenomen, maar wel voorzichtig natuurlijk niet naar buiten. en Zodat ik van buitenaf niet te zien was. Vlak voor mijn 15e verjaardag. Ja, van hele fijne mensen. Het was een villa, een vrijstaande villa. Maar we zorgden dat ik van buitenaf niet te zien was. S'avonds vroeg verduisteren, gordijnen dicht, zodat mensen niet naar binnen konden kijken. Dan kon ik naar beneden komen om met de familie mee te eten. En waar zat u dan de hele dag? Op de bovenverdieping. Er waren een paar kamers waar ik, uh, ja, kon verblijven. Het feit van dat ik van mijn ouders gescheiden was. Nou, dat ging ook niet in mijn kouwkleren zitten. Nee. Ach, dat was zo akelig. Laat ik daar verder maar over zwijgen. Gingen uw ouders ook onderduiken? Dat weet ik niet. Ze zijn niet ondergedoken geweest, maar ik heb de indruk dat... Ze toch enigszins bang waren en het niet aandurfden. Maar ja, dat is achteraf, dat weet je nooit. John Blom komt in Limburg terecht bij een boerengezin. Ik was een groot, voor die tijd een grote boer, had een stuk of tien koeien. En veel landbouw, akkerbouw. Nou, daar ben ik ondergebracht en daar heb ik een jaar gezeten... En ik kon uh, daar op zijn landerij kon ik vrij rondlopen. Dus eindelijk had je een beetje, was je had die beklemming van de ruimte... ...je had weer ruimte om je heen. Uh, maar uh, ik werd wel apart gezet. Ik mocht niet in het grote huis komen. Ik moest in de boerderij, in de woongedeelte blijven. En ik sliep met Willem, dat was de knecht... Die was ook in boven in een ledekant. Dat is twee lagen, boven de stal. Het uh, was, was, was geen fijne tijd. Sociaal gezien was het niet fijn. Uh, qua omgeving en qua werk, wat er gebeurde, qua bedrijvigheid, was het heel boeiend. Ik vond het zo boeiend dat ik nam voor ook boer te worden. Dus ik gaf het allemaal genomen om de stal schoon te halen van de koeien... De koeien ook uh, onderhouden. En ik stookte het varkensvoer, zoals het heette. En nou, dat soort dingen. Maar ik ging ook wel mee het land op. Ik heb ook wel mee geoogst. En een heel enkele keer kwam we als een Duitse soldaat op een fiets langs. en voelde ik weer vreselijk. En die kwam dan een eierenbietsen of zo, hè. Als onschuldig. Ik werd natuurlijk ook wel gepest en nee, dergelijke. Op Kronenburg. Door de knechten. Door de echte knechten. Want ik was toch een jutje. En, uh, een vuile jeurtje was ik eigenlijk. Want ik was ook smerig door het werk. Dus je werd wel gepest ook natuurlijk. Dus alles wat niet goed ging... werd tegen ons gebruikt. Maar daar heb ik me dus helemaal niets van aangetrokken. De boerenmensen zelf, die waren perfect. Ik denk dat Nico Do, mijn handen verder voort... dat die daar heel erg... Uh veel werk aan gehad hebben om die mensen te, ja, te instrueren... dat ze dat moesten doen vanwege het geloof, vanwege, de, ja, vanwege menselijkheid. Kwamen ze wel eens checken hoe het met u ging? De Nicodome of, of ja. de mensen van die organisatie? Ja, ja, ja, en dan zei die boer natuurlijk niet dat ik zo hard werkte daar. Dat, ging, dat uh, wouden ze natuurlijk niet weten, maar ja ik vond het gezellig om mee te doen... Want ik wou geen buitenbeentje zijn. Waarom zeiden ze dat niet dan? Dat was niet de bedoeling. Nou kijk, ik werd een klein beetje op hun manier misschien uitgebuit in hun ogen. Dat voelde ik. Maar dat was ook zo natuurlijk, ja. Maar goed, dat, had ik, eh, dat vond ik niet erg. Evers heeft 15 onderduikadressen gekend voordat ze uiteindelijk wordt opgepakt en in Auschwitz terechtkomt. Elke keer weer moet ze zich aanpassen en haar uiterste best doen niet als Joods te worden herkend. maar en viel, gij mij in beide handen, mijn ziel. Samen. Ja, dat was een van die liedjes. Je ja. moest ik leren. Uw ja. ouders waren seculier, maar er zullen veel onderduikers zijn geweest... Die, voor wie dat ingewikkeld is geweest? Ik uh, een... paste me overal aan aan, in een kameleon. En dat deed iedereen wel? Ja, je moest toch niet opvallen? ga ik een beetje zitten kijken. Uh, als iedereen bidt, weg. Als je je niet aanpast, dan werd je gauw verraden. Het was toch al zo intens gevaarlijk. Judith Schorlsheim moet weg uit haar onderduikadres in Arnhem. Via de kindergroepen komt ze in Limburg bij een landarbeidersgezin terecht... waar ze zich moeilijk kan aanpassen. Ik heb op dat moment niet kunnen aanvoelen... dat het allemaal was om te zorgen dat ik veilig was. Achteraf realiseer je je dat pas. Dus ik vond het verschrikkelijk. Ja. Het was precies het uh, tegendeel van wat ik in Arnhem had. In Arnhem was ik bij mensen die het zeer goed konden doen. En dat merkte je aan alles. En ja, in Limburg was het allemaal heel simpel. En daar had ik moeite mee met het aanpassen. Uh, ja. Het was een hele andere manier van leven. En ja... Je zit aan je eigen patroon vast een beetje. En daar had ik problemen mee en dat was wederzijds. Later heb ik gehoord, na de oorlog... dat ik ook nog alle... Uh, ja, ik was thuis, mijn ouders waar vroom... en dat ik verschillende dingen... kon ze aan verschillende dingen zien dat ik Joods was. En dat wist ik niet. Zoals? Nou, bijvoorbeeld... Je mocht op Shabbos geen, uh, geen licht aan en uit doen. En dat deed ik dus ook niet en uh, dat soort dingen... Ja, nu kan ik om lachen, maar toen was het natuurlijk helemaal niet leuk. En ze hebben het me ook niet altijd verteld. Ze zeiden, dan kon iedereen zien dat je Jood was. Dat heb ik achteraf gehoord. Ja, en dat waren natuurlijk geen leuke dingen, al die misverstanden, wederzijds. Ze kenden geen Joden. Ze wist niet eens hoe een Jood eruit zag, geloof ik. Maar ja, ze hebben me wel, uh, ja, uh, wel gered, laat ik het zo zeggen. De verzetsgroepen zijn uiterst voorzichtig in het vastleggen van gegevens over Joodse kinderen en hun onderduikadres. Pas na de oorlog noteert Nico Domen alles wat hij zich kan herinneren over de kinderen die hij hielp onderduiken. Door zijn uitgebreide onderzoek naar de kinderen en hun redders kan Fred Rodenburg dat schriftje van Domen met aantekeningen laten zien. Onderduikers, die groep. Zo'n schriftje... Met letters op alfabetische volgorde. Ja, hij Met doet fotootjes dat erbij. Hier staat John Blom ook. Duiknaam Jan Blom. Met de geboortedatum. Het duikadres. Na de, waar hij na de oorlog heeft gezeten. Want vaak ging het natuurlijk ook nog zo dat als een, een, een adres onveilig werd. of mensen daar weg moesten. werd dat. Ook vaak zo op de bonnefoy geregeld? Hè? Ja, het kwam uh, herhaaldelijk voor dat uh, een kind naar een ander adres uh, ging. Uh, Eén daarvan is, uh, uh, wat ik zo uit mijn hoofd weet, is Jean Blom geweest. En uh, uh, na de ratia, uh, die in de nacht van 31 juli op 1 augustus uh, in tien rij, uh, plaatsvond, nee, die 44 dan. Uh, is met name de moeder van het gezin waar John Bloem ondergedoken was... die is heel erg bang geworden. En die had tegen uh, uh, Jan uh, Bloem gezegd... Uh, jij moet weg hier. Da daar zijn meer gevallen zo van bekend. In het schriftje staan ook aantekeningen. Dit gaat om een meisje uit 1931 staat bij een zeer lastig meisje met veel puberteitsproblemen. Ja. Heeft de oorlog overleefd. Ja. Freddy van der Burg, met uw duikadres. Kijk, hier, uh, hier kun je ook duidelijk zien dat uh, Nieke Dome, Ja, hij wist veel dingen, maar ook weer niet alles. Want hij zegt, mijn duiknaam is Freddy van der Burg... maar hij gebruikt die naam ook als echte naam. En uh, dat is dus niet juist geweest. Verder niets bekend, schrijft hij. De aantekeningen weer bij een volgende. Was een moeilijke jongen, zeer onrustig en hield het, het nergens uit. De pleegouders ook niet. Ten einde raad en na een ernstig gesprek als laatste kans ergens uh, op een bepaald adres gekomen, heeft daar ondanks zeer moeilijke oorlogsomstandigheden nooit enig probleem gegeven. Heeft na de oorlog goede contacten met de familie onderhouden. Volgende jongen. Wat staat hier nou? Binnenkomen, jas uittrekken, zitten gaan en niet meer weggaan. Ja, dat zei Max van Dam tegen Nico Domen. Uh, hij vond het wel vertrouwd als Nico Domen kwam. Want het was een hele aardige, ja, zeg maar lieve man eigenlijk... die heel veel begrip kon opbrengen voor de situatie... waarin de kinderen geplaatst waren... Ik kwam als klein meisje in een gezin met uitsluitend jongens. Zowel pleegouders als pleegbroertjes waren stapelgek op haar. Het was een zeer eenvoudig, erg Rooms-Katholiek gezin. was bij de bevrijding nog meer Rooms-Katholiek Rooms dan de pleegbroertjes, het kind dus. Ik kom op een, dan, zal ik zeggen, op 1 augustus 1944 kom ik beneden. En Brin spreekt me aan en zegt Jan. En ik heet Jan. Je moet weg. Je kan hier niet langer blijven. John Blom. DSD heeft in een inval gedaan in Tiedraai En ik ben bang dat ze wel een lijst zitten met jouw naam erop. En je moet hier weg. Nou, oké. Okay. Nou, ik had een... Wat ik had, ik geloof een, een onderbroekje, geloof ik. En, en, ik had een boeklicht en krachtinstallatie. Dus dat was een soort talisman. En met het pakje onder de maan ging ik naar de boer. Ik denk dat nou, ik zeg, moet de boer goeiedag zeggen, die was nog op het land. Hij zei, nou weet je wat? Bij ons op het land, verderop, daar bij de leemafgraving, staat nog een oude keet. Hij zei, weet je, ga daar nou in zitten en dan ga ik voor je rondkijken. En zal ik zag wel zorgen dat ik voor vanavond een, een, een nieuw adres voor je heb? En uh, s'avonds kwam mijn de oudste dochter, gewoon wat eten brengen. Hij zei, we hebben nog geen adres. Dus ja, toen, nou, dat, dat, die dag is een maand geworden. Ik heb een maand dus in dat hutje gezeten of in die keet. En zo brak ik de ene dag naar de andere door. En overdag hield ik me schuil tussen, tussen de lupinevelden En hij stond tussen de lupine en was vrij hoog al. Maar ik ging ook wel verder. af. had je wat, wat van die passages met, met bramenstraat. Daar kwam nooit een mens bij. daar zulke bramen. En... Ik maakte daar een toegang door die doorn heen, maakte ik een doorgang waar ik daar achter kon liggen. Dus overdag lag ik in het veld. Als het slecht was, ga ik natuurlijk binnen. En uh, s'nachts dan uh, ging ik een beetje op uit. Dan dus zie ik wat rond door het veld en wat, wat fruit uh, zien te krijgen. En het uh, was, was, was een hele moeilijke tijd en ik heb dat opgelost. Dat wil zeggen, dat ging gewoon, dat heb ik niet gezocht. Met een visioen. Waarbij mijn vader naast Christus zat. Want Christus was een centrale figuur in het gezin. Dus werd dat voor mij ook geworden. Dat was een goeie, dat had ik begrepen. En mijn vader zat naast me. En die hadden zo'n... ik let wel op je. Om niet bang te zijn. En dat had een enorme dagdromen. Uh, dat als de oorlog voorbij zou zijn... dan zouden we al die Joodse kinderen eh, weer bij elkaar in een colonne lopen, Dan zouden we over de Dam gaan. En dan zouden we met muziek voorop... en dan zouden mensen juichen of helemaal van die, van die fantasieën... Dat je, dat je je gewenst bent dat je erbij hoort. Nou, dat is natuurlijk nooit gebeurd. Als je het hebt over de uh, late zomer van 1943... als dus de deportatie zal lang aan de gang zijn... en eigenlijk op, zijn, op een end lopen... dan draaien die verzetsgroepen als tierenlier. Echt uh, uh, heel goed. Ze zijn erin geslaagd om overal uh, buiten Amsterdam en Den Haag... Uh, uh, grote aantal adressen te vinden. Er is in Amsterdam... Een, een restant joden wat gemotiveerd is om onder te duiken. Want die, hebben, uh, ja, die weten echt in, in uh, augustus 43 wel uh, hoe, hoe laat het is. En toch, en toch, en toch slaagt men er niet in... op dat restant in Amsterdam is zich geheel te redden. En dat ligt hem aan het feit dat ze de joden niet bij de adres konden krijgen. Er is namelijk maar één manier van vervoer. En dat is de trein. Je kan niet met, met paard en wagen Amsterdam binnengaan en daar Joden inladen en dan wegrijden. Dat gaat niet lukken. Je moet met het rijden. En dat gaat altijd mondjesmaat. Je kan niet meer dan twee, drie Joden meenemen. Dat is wel heel eng. Dus laten we zeggen, aan de ene kant zijn er nog... zeven uh, uh, of 8000 Joden over in Amsterdam. Die zitten te springen om een onderduikadres. In het platteland in Twente, Limburg, uh, Gelderland... Uh, Friesland zijn voldoende adressen. En we slaagden er niet in om die paar duizend joden uh, naar uh, de adressen te krijgen, omdat ze uh, problemen hebben om ze te vervoeren. Nou, dit was deel 3 van De Onderduik. Gemonteerd door Alfred Koster en met de stem van Astrid Nauta. Met dank aan John Blom, Ab Kronenburg, Bloemen Evers, Joop Levi, Nico van Rees, Fred Rodeburg, Johan Sanders, Judith, Schorlsheim, Bert, Jan Vlim en Nanny Beekman. Ook dank aan het NIOD-instituut voor oorlogs, holocaust en genocide studies. Volgende week in het vierde en laatste deel van deze serie hoort u meer over ondergedoken kinderen en over degene die hun leven waagden... door hulp en onderdak te bieden. U kunt de hele serie op cd's bestellen door 13,50 euro over te maken op Giro. 444-600 van de VPRO in Hilversum, onder vermelding van de onderduik. Dus Giro, 444-600 van de VPRO. En hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van OVT. Een programma van Astrid Nauta, Laura Stek, Matthijs Deen, Michal Citroen, Hans Olink... Daanblokker Jos Palm en Paul van der Graag. Straks na het nieuws de perstribune van Max. Met onder meer Jacques Dancona over het Songfestival en natuurlijk Ajax Twente. Wij zijn er volgende week weer om tien uur. Nog een prettige zondag. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over aan de verpozen die de radio u plicht te bieden. Ah!